Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom van Engeland. Hè? Um, ja, het is echt wel een privilege om hier te zijn. Uh, en ik, ik ben ook echt wel een beetje ontroerd. Om in mijn eigen land te zijn. Weet je wel, bij mensen die in jou geloven. Het is zo magnifiek, en um, ik vind dat het jullie allemaal zo mooi gedaan hebben, deze, de, de, de, de manier waarop je deze zaal versierd hebt, de manier waarop je je lofzang zingt en and danst enzovoorts. En and de manier ook waarop je je kinderen behandelt, hè? dat is allemaal zo mooi en allemaal zo goed. Dus uh, een compliment <laughs> op jullie allen, je kunt zien dat de, de, de, de, de geest van Yahweh hier heel hard bezig geweest is. Hè? De, de vruchten zijn daar gemakkelijk te zien. Dus het is een grote privilege voor uh, mij om hier te zijn. <laughs> nou, ik heb toch wel een vrij taaie, tugge boodschap voor je, hoor. En dat is soms ook wel goed, vind je niet? Een beetje taai en een beetje tug. Um, maar ook een, toch een boodschap als altijd met heel veel hoop erbij. Hè? Maar um, um, deze boodschap heeft iets te maken met wat ze in het Engeland noemen: een reality check. Hè? Dus daar zit je een beetje een reality check in. Weet je wat dat betekent? Huh? Um, kun je me een Hollands woord voor geven? Realiteit. Oh, realiteitscheck. Uh, uh, ja, oké. Okay. Nou, wij leven in hele moeilijke tijden, waarin de profetieën van de Bijbel gewoon dagelijks vervuld zien in onze kranten en op de tv. En vandaag gaan we een vraag stellen over een plaats van veiligheid. Omdat het misschien nu de tijd is om ons voor te bereiden op de eindtijd. En daar zitten we ook in, in de eindtijd. Allereerst kijken we naar de Bijbelse principes over deze kwestie. Dat uh, is de kwestie van de plaats van veiligheid. En uh, dan gaan we ontdekken dat de Bijbel in de Tanach enige voorbeelden geeft met betrekking tot een plaats, oftewel een haven van veiligheid. Die van tevoren al bereid is uh, voor de uitverkorene volgelingen van Yahweh Elohim, de Messias of de Messias van, uh, van Israël, Yeshua. Als we ons onderzoek voortzetten, blijkt dat de Brit Gadda daar ook over spreekt. En we willen ook nagaan wat er van ons vereist wordt... om te voldoen aan de criteria... die ons naar een plaats van veiligheid zullen brengen... of kunnen leiden. Tot slot proberen wij uit te leggen... wat een grote uitdaging het is voor degenen die daar komen. Een veilige haven bereikt men alleen maar door vele beproevingen. En het is in feite die ultieme... Test van onze roeping. Dus daar gaat deze preek over. Die ultieme test van onze roeping. Nou, laten we maar eens even kijken... wat de toekomst van deze wereld is. Die ziet er niet zo rozig uit. Hè? De toekomst ziet er slecht uit. Maar, maar goed dat God de controles heeft, vind je niet? Hè? Erg goed. De waarheid is dat de wereld zoals die op een moment geconstrueerd is helemaal geen toekomst heeft. En Nederland ook niet. Nederland zelfs ook niet. Geen toekomst. Ja, ze zingen wel, laat de leeuw niet in zijn hempje staan. Ja. Maar de leeuw gaat echt wel in zijn hempje staan, hoor. Geloof het maar. Je, je zult gewoon... Nou, probeer dat maar aan de mensen van Nederland te vertellen. Ze zullen je gewoon een pessimistische Jeremia noemen. Hè? En ze geloven je helemaal niet. Maar zie maar wat Messias Yeshua daarover te zeggen heeft. In Marcus 13, Marcus 13, vers 19 tot 20, Yeshua zegt, want die dagen zullen een verdrukking brengen, als er niet geweest is van het begin der schepping die God geschapen heeft, tot nu toe en ook nooit meer wezen zou. En indien de Heere die dagen niet had ingekort... ...zou geen vlees behouden worden, doch ter terwille van de uitverkorene, heeft hij die dagen ingekort. Nou, dit is een hele positieve boodschap voor degenen die uitverkoren zijn. Niet zo positief voor degenen die niet uitverkoren zijn. En het gaat hier dus over de bruid van Messias. Hè? En deze profetie van Yeshua geeft toch ook aan dat de mensheid in de eindtijd de capaciteit zal hebben... ...om al het leven van de aarde te vernietigen. Nou, we weten wel dat met zijn arsenaal van zo'n 30.000 tot 50.000 atoomwapens in de wereld... ...dat de mogelijkheid van totale, totale vertelging van alle menselijke en dierlijke leven... ...echt wel een reële mogelijkheid is geworden vandaag. Dat kan trouwens ook met biologische en chemische wapens gedaan worden ook. We, we weten ook wel dat, alhoewel we daar niet vaak aan willen denken... Het is geen plezierige gedachte om daaraan te denken. En wanneer je de politieke situatie in de wereld bekijkt... dan zitten er toch meer dan genoeg lonten om een, om een atoomoorlog te ontsteken. Vind je niet? Kijk maar eens naar de situatie tussen Iran en Israël. Waar president Ahmadinejad van Iran en ...naar Israël refereert... ...als een stinkend kadaver... ...dat van de wereld verwijderd moet worden. He? En ze zijn bezig... ...atoomwapens te... ...te, te, te ontwikkelen... Om, ...om dat te doen. He? Dat zijn ze van plan. Kijk maar eens naar die... ...islamitische terrorisme in de wereld vandaag. Kijk maar eens naar... ...dat waanzinnige regime... ...van Noord-Korea. En kijk ook eens naar de chaos met de Taliban in Afghanistan en in Pakistan. En de mogelijkheid ook van een atoomoorlog... tussen Pakistan en Indië. De mogelijkheid of die Pakistani atoomwapens... in de handen van de Taliban zullen, zullen komen, enzovoort. En kijk dan eens dus ook naar Rusland... die revanche zoekt over Amerika. En dan vergeet de Europese Unie nou ook niet. Hè? Want de Europese Unie representeert de finale resurrectie van het Romeins, heilige Romeins Rijk... waar de profeet Daniel zo vaak over geprofeteerd heeft. Hè? Messias Jeshua maakt het heel erg duidelijk... dat er geen toekomst zit in deze wereld. Zelfs niet in netjes Nederland. Matthäus 24 vers 21 zegt... Uh, Yeshua spreekt hier weer. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is, van het begin der wereld tot nu toe, en ook nooit meer wezen zou. Nou, Yahweh belooft ons bescherming. En dit is in principe door heel de Bijbel. In zijn vaderlijke liefde wil hij ons beschermen, Speciaal ook in de dag van de grote verdrukking en in de tijd van Jacobs benauwdheid. Wanneer het onmogelijk zou zijn om te ontsnappen van totale vernietiging zonder hemelse bescherming. Dus in de toekomst zullen wij echt wel hemelse bescherming nodig hebben. Dat moment komt beslist. De profeet Jeremia heeft daar ook iets over te zeggen. In Jeremia eh, 30 vers 5 tot 7 eh, eh, zegt de profeet, want zo zegt Yahweh, angstgeschrijd horen wij, schrik en heil. Vraag toch niet of een man baart. Waarom zie ik iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een warende en het heeft het gelaat een lijkkleur gekregen? Wee, want groot is die dag zonder weerga in tijd van benauwdheid is het voor Jacob, maar daaruit zal hij gered worden. Halleluja. Positief, nietwaar? En kijk maar eens naar Zephania, de profeet Zephania. Die heeft het daar ook even over, hetzelfde onderwerp. En in Zephania, hoofdstuk 2, vers 3, zegt de profeet... Zoekt Yahweh, al gij zachtmoedige des land... Die zijn recht werken. Nou, je weet wat het recht van Yahweh is. Het recht van Yahweh is de Torah onderhouden. Het so, uh, gaat hier over de mensen die de Torah onderhouden. Zoekt gerechtigheid. Zoekt zachtmoedigheid. Misschien zult gij verborgen worden. Verborgen worden. In de dag van de toren van Yahweh. En dan, David spreekt er ook over in Psalm 32... ...vers 6 tot 7... ...daarom bidden iedere vrome tot u... ...ten tijde dat gij u laat vinden... ...zelfs bij een stortvloed van geweldige wateren. Nou, dat is een, een, een Bijbelse symbolisme... Van, ...van grote legers. Hè? Een grote legersmacht... ...een stortvloed van geweldige wateren... ...zullen hen die niet bereiken... ...gij zijt mij een verberging... ...en gij bewaart mij... Voor benauwdheid. Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. Halleluja. Weer erg positief. Zo so yes, zelfs in de meest wanhopige situatie. Er is toch hoop voor de uitverkorene Talmidim, De discipels van Yeshua. De belofte is dat Yahweh ons beschermen zal. Hij belooft ons te redden. Hij gaat ons ergens verbergen. En hij bewaart ons van de komende benauwdheid. Vraag jezelf nu eens even, wat is belangrijk in het leven? Wat is voorrang? Wat is jouw belangrijkste zorg? Ga maar eens even naar Matthäus 6 en uh, kijk maar eens wat Jezus erover zegt. In uh, Matthäus 6 vers uh, 25 tot uh, 34. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven. Wat gij zult eten of drinken over uw lichaam, waarmee gij het zult kleden, is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels. Zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren. En toch voedt uw hemelse Vader die. Gaat gij ze niet te ver boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn? Een el, een millimeter aan zijn lengte toevoegen. En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de lelies van het, van het veld, hoe zij groeien. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelf Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God, het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? maakt u dan niet bezorgd... Zegende. wat zullen we eten of wat zullen we drinken... of waarmee zullen wij ons kleden. Want naar al deze dingen gaat het zoeken van de heidenen uit. He? Noteer je dat? Het zoeken van de heidenen gaat daarom. Want uw hemelse vader weet dat gij dit alles behoeft... maar zoekt gij eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid... En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. En elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Yeshua hier repeteert het woord bezorgd heel erg nadrukkelijk vijf maal tegen zijn talmedien discipels, Omdat hij weet dat het in de menselijke natuur ligt om zich altijd zorgen te maken. In de wereld van vandaag kan men zorgen maken over alles en nog wat. Hè? De wereldeconomie dreigt in te storten. Daarbij ook nog terrorisme. Globale temperatuurverhoging. Fatale droogtes rond de wereld. Oorlogen en geruchten van oorlogen. Aids, varkensgriep, eh, vogelsgriep. Allerlei ziektes en kankers. Hongersnood, een derde wereldoorlog. Nou, dat is een heleboel hè. En dan kunnen we ons ook nog bezorgd maken over de prijs van benzine, ja. ons werk, en of, of dat werk er nog of zal zijn, morgen vroeg, weet je wel. Over on, ons geld, het tekort van geld, onze, onze populariteit, wat andere mensen van ons denken, onze ouderdom, ons pensioen, onze kinderen, onze kleinkinderen, of we zullen overleven en, en onze toekomst. Heel veel zorgen. Hè? Maar Yeshua zegt, maak je geen zorgen over morgen. De ware discipelen van Yeshua worden uitgenodigd in de wereld te zijn, maar niet van de wereld te zijn. En dat is heel moeilijk. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wij zijn op miljoenen verschillende manieren met deze wereld verbonden. Om te beginnen zijn we verbonden met onze ouders, onze kinderen... Onze kleinkinderen, onze families, onze vrienden, we hebben ons werk, we hebben onze collega's, we hebben onze klanten, we hebben onze patiënten, enzovoorts, enzovoorts. En dan hebben, is ons karakter gevormd door de duizenden ervaringen die we al gehad hebben in ons leven. En dan ook onze oordelen zijn verschillend geworden. En dan de meesten hebben speciale interesse of hobby's, of zelfs ook... Frustraties. Denk eens aan het verhaal van Gulliver. Heb je dat verhaal van Gulliver gehoord? Niet, niet gehoord? Want well, dat is een sprookje. Dat is gewoon een sprookje. En Gulliver die was een reus van een man. Een reus van een man. En die ging varen op een, op een, op een poot. En dan de, de poot, was zwaar weer, de poot en capsized, capsized. En hij werd gestrand op dit kleine eilandje. En het was het eilandje van Lilliput. En het eilandje van Lilliput had hele kleine mensen. En die lilliputjes, die waren maar zo hoog. Hè? Ja, heel erg klein waren die lilliputjes. Maar er waren miljoenen lilliputjes. En daar was uh, Gulliver op, lag hij daar op het strand te slapen, weet je wel. Zwaar, zware storm geweest. En, en die lilliputjes, die waren daar er heel erg bang van, die grote reus. En die dachten, nou, we moeten die reus. Dus een beetje uh, gevangen zetten. En zo uh, zetten zij allemaal draadjes rondom uh, Gulliver. Hè? Miljoenen, miljoenen, miljoenen, miljoenen dunne draadjes. Werd Gulliver vastgezet. Met miljoenen, miljoenen, miljoenen, miljoenen uh, tentharingen in de grond vastgezet. En toen Gulliver wakker werd, kon hij geen spiertje uh, bewegen. Hij zat knoer vast aan dat strand. Hè? Nou... Wij zijn dus ook, net zoals Gulliver, met miljoenen draden aan deze wereld verbonden. Vraag jezelf maar eens even af, welke banden heeft u met dit systeem? Dat is een goede vraag, weet je niet? Is dat uw leven? Lucas, Yeshua, de, de grootste profeet van de Bijbel, die zegt hier, ieder in Lucas 17, vers 33... Ieder die zijn leven zal trachten te behouden, zal, die zal het verliezen. Maar ieder die het verliezen zal, die zal het vernieuwen. Dat is toch ook wel een taaie boodschap, vind je niet? He? Dat wil zeggen, ieder die bereid is zijn leven te verliezen, die zal het vernieuwen. Is het misschien de familieband die je terughoudt? Nou... Yeshua praat daar ook over in Lucas 14, vers 26 tot 27. En weer heel erg taai hoor. En daar zegt hij, indien iemand tot mij komt... en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen... en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven... die kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt kan mijn discipel niet zijn. Nou zeg, uh, onze roeping is toch wel keihard, vind je niet? Je mag je vader en je moeder, je vrouw en je kinderen... niet meer lief hebben dan Yeshua. En dat is het kruis dat we moeten dragen. Yeshua moet voor alles en iedereen komen. Het moet op zijn Engels all or nothing zijn, hè? Je mooie huis, je baan, je fijne auto, je moet bereid zijn het allemaal op te geven. Onze Verlosser legt het wel precies uit. Ook weer in Lucas 14, vers 33. Zo zal dus niemand van u die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn. Dat is ook hard, vind je niet? Sterke woorden, vind je niet? Maar waar hoor, maar waar. Het zal nu wel niet zo lang meer duren... ...voordat de tijd komt dat we op al die punten beproefd zullen worden. En dat, is, dat, dat vormt dus een partij van die ultieme beproeving... ...waar we over gaan praten. Nou vraag je zelf nog eens even af... ...wat is het focus, wat is het brandpunt van uw leven... Waar is je hart nou eigenlijk? Je, kunt, je zult ondervinden dat je hart altijd precies toegeeft waar je eigenlijk staat. Waarom? Heel eenvoudig. Waar je gedachten zijn, daar is je hart. Dus werk maar uit waar je gedachten zijn en dan weet je waar je hart is. want dus je hart is waar je gedachten zijn. Zijn je gedachten gefixeerd op materiële zaken... Je hart is daar ook. Ben je zoals Madonna, een materialistische man of vrouw? Of spreekt u van het Koninkrijk van God? Heeft dat prioriteit voor u? Is het systeem waarin wij leven belangrijker dan het Koninkrijk van God? Is uw familie belangrijker dan het Koninkrijk van God? Ben je zo geobsedeerd door consumptie dat, het van God, dat je het Koninkrijk van God vergeet? We leven in een tijd van materialisme en daaraan worden we continu herinnerd en verleid door reclame op, op de radio, tv en weet maar. Hè. En een tijd komt dat we beproefd zullen worden. En die tijd is voor sommigen van ons misschien al begonnen. De geest van materialisme is zo dominant geworden in de mens dat hij geen tijd heeft gewoon om aan God te denken. En dat is how dat is hoe de vijand het ook georganiseerd heeft. Hè? Allemaal zo druk. Hè? Zo druk. Geen tijd voor dit, geen tijd voor dat. Alles is allemaal zo druk. Zoveel te doen. Hè? De Griekse en Romeinse samenleving werden eveneens gedomineerd door fysieke zorgen. En de oppervlakkige buitenkant. In plaats van waarom het leven werkelijk gaat. En... Uh, Lukas 17, vers 20, uh, Yeshua werd gevraagd door de Phariseeën: wanneer het Koninkrijk Gods komen zou. En hij antwoordde en zei, het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. Het Koninkrijk van God is niet waar te nemen. De wereld kan het niet zien. Het is onzichtbaar. Je kunt het niet aanraken, je kunt niet proeven, horen of ruiken... Want het vereist een geestelijke visie. Zeg dat maar aan de materialistische maatschappij van vandaag. Dat begrijpen ze gewoon niet. En dan, dat vers van Lucas, wat we net gelezen hebben, schijnt oppervlakkig in tegenstelling met de schriften. We kunnen het koninkrijk niet zien. Andere vertalingen zeggen, het koninkrijk van God komt niet met tekenen die we kunnen waarnemen. ...of het komt niet met zichtbare tekenen. Wat bedoelen wij te zeggen dat het koninkrijk van God niet met zichtbare tekenen komt? Wij denken aan de tekenen die de terugkeer van de Messias aankondigen. We denken aan de olijfbergrede van Yeshua in Matthäus 24 bijvoorbeeld. We denken aan de belangrijke tekenen van de Apocalypse. Uh, Waar, waar, waar het spreekt over de zegels en de bezuinen en de zeven schalen met plagen. Wanneer we naar de context van Lucas 17 kijken, dan is er geen contradictie. Want Yeshua spreekt over een tijd voor zijn komst. Niet over de tijd van zijn komst, maar een tijd voor zijn komst. En dan spreekt hij ook over een tijd van Noah. En dan zegt, vergelijkt hij de tijd van Noah met de tijd voor zijn komst. Zo, so dat is het context hier. En dan in vers 26 van Lucas 17 zegt Yeshua: En gelijk het geschiedde in de dagen van Noah, zo zal het ook zijn in de dagen van de zoon des mensen. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten en ze bouwden. Allemaal materialistisch, weet je wel. Uh, da, da, da, da, dat had hun intentie. Je, uh, attentie. Je ziet het wel, ze waren toen net zo materialistisch als vandaag. Eten, drinken, kopen en verkopen. Lekker winkelen, hè? De mensheid in de dagen van Noah we, we waren totaal onverschillig tegenover hun creator, de uh, Elohim. Uh, Yahweh Elohim van Israël. Net zoals het is vandaag in onze wereld. Net zoals het is vandaag in Nederland. In Genesis, in Genesis uh, 6 vers 5 tot 6 staat het volgende. Toen Yahweh zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde. En al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te alle tijden slechts boos was. berouwde het Yahweh. Dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het smachtte hem in zijn hart. Nou, de Hebreeuwse tekst is als volgt. levo machsa. De gedachten van zijn hart zijn uitsluitend en constant slecht. Jetza, mashabod, levo machsa. Opvallend is het tweede woord, mashabot, gedachten. En in dat woord hebben we het woord shabot, mach Ingesloten. Dat wil zeggen, hun gedachten waren ver verwijderd van de Shabbat. En zo is het vandaag toch ook, met uitzondering van de mensen hier in Emmanuel. De mensheid in de dagen van Noah hadden zijn eigen geest en zijn eigen wijsheid hun God gemaakt. Nou vandaag wordt dat seculair humanisme genoemd. En dat is de officiële religie van de wereld. Seculair humanisme. Waar de mens God geworden is. Noah kreeg de opdracht om een ark te bouwen. En het Hebraïse woord voor ark is tevat. Tevat. En tevat betekent doos of ark. Iets wat afgesloten is. Een plaats van veiligheid. De ark is een symbool van de redding van de mensheid en geeft ons ook een beeld van de ark van het verbond en de redding van Israël. Zoals Noah de ark zijn plaats van veiligheid binnentreedt, zo zal dat ook gebeuren met het lichaam van Messias in de eindtijd. Ook zij worden in veiligheid gebracht voordat de grote ...wereldse rampzaal begint. Wij naderen de tijd van Jacobs verdrukking. En Jacobs verdrukking is voor alle zonen van Jacob. Niet alleen de Joodse zonen. Het is voor alle twaalf zonen van Jacob... ...en alle afstammelingen van die zonen van Jacob. Nou Genesis 6 vers 16 zegt... Gij zult aan de ark een lichtopening maken. En een el van boven zult gij die afmaken. Zo so, Yahweh vroeg aan Noah om een raam. zo zolhaar te maken in het, in het dak van, van de ark. Omdat de mens in, in, in, in de duisternis zich in, in een gevangenis voelt. En dat zou zeker zo zijn met die cataclysmen van hevige regen en storm. Dat de ark moest ondergaan. En door het raam. ...kwam het licht binnen en daardoor geloof en vertrouwen in, in Yahweh werd bevestigd. Het raam is een ellebooglengte in het vierkant van bovenaf gezien. En zo wordt ook het hemelse licht naar de rest van de mensheid gebracht... te midden van de reiniging door de vloed. En zo is de Messias ook het licht van de wereld. En hij zal dit licht naar het restant van de mensheid brengen... ...die de, de tijd van Jacob's verdrukking... Overleven. Noah was een prediker van rechtvaardigheid en gedurende 120 jaar predikte hij en tegelijkertijd was hij bezig om die ark te bouwen en hij predikte een boodschap van beleidenis voor de mensen van zijn tijd. En in zijn boek Antiquities heeft uh, Flavius Josephus het volgende geschreven. Noah was zeer ontevreden over hun gedrag. Hij probeerde hen te overtuigen, hun gedrag en hun houding ten goede te veranderen. Echter hij zag dat ze niet wilden toegeven, zij waren slaven geworden van hun banale genoegens. En hij, hij spreekt zich nogal beleefd uit hier. Kunt u zich voorstellen, 120 jaar lang dezelfde boodschap te brengen en niemand luistert naar je? Niemand, maar niemand luistert naar je en je wordt continu uitgelachen en belachelijk gemaakt voor 120 jaar. Uiteindelijk de enige mensen die je meegaan zijn je eigen kinderen. Anders niemand. Je tantes niet, je omen niet, je broers niet, je zusters niet. Alleen maar je vrouw en je kinderen en de vrouwen van de kinderen. Incredible. Is het vandaag ook niet zo? Wij denken aan de plezierzoekende, stuurloze jeugd van vandaag. Denk je dat zij zullen luisteren en tot een keer en ommekeer komen? Kijk eens naar Lucas uh, 17, 26 en denk aan het moment waarop Noah de Ark binnengaat. Het leven ging gewoon door. Zij aten, dronken en trouwden. Alles scheen normaal te zijn zoals het altijd geweest was. Mensen zijn bezig met hun tuin, verbeteren hun woning, ze plannen hun vakanties zoals zij altijd gedaan hebben. Waarom aan de acht, aandacht geven aan die pessimistische idioot Noah en zijn belachelijke boot? Die vent is gewoon niet goed, Snik. En dat, is, dat, is, dat was de opinie van, van de mensheid. In Genesis 7, in vers 1... En Jawe zei te Noah, ga in de ark, gij en geheel uw huis, want u heb ik in dit geslacht voor mijn aangezicht rechtvaardig bevonden. Want over nog zeven dagen zal ik het op de aarde veertig dagen en veertig nachten doen regenen, en ik zal alles wat bestaat, hetgeen ik gemaakt heb, van de aardbodem verdelgen. En Noah ging met zijn zonen en zijn vrouw en de vrouwen zijner zonen met hem in de ark vanwege de wateren van de vloed. Nou luister eens even naar, naar dit hier. Hè? Na zeven dagen kwamen de wateren van de vloed op de aarde. Na zeven dagen, hebt u dat begrepen? Hij was opgesloten in die ark voor zeven dagen. En er werd niks gebeurd. Fantastische zonneschijn daarbuiten, Mooi weer, hè? prachtig weer zoals altijd. Nou, volgens Rashi's commentaar uh, uh, bij vers 4 gaf God nog zeven dagen uitstel omdat Methuselah de dag tevoren gestorven was. En de zeven dagen rouw voor Methuselah, maar ook zeven dagen extra tijd voor de mensheid. Hè? Ze hadden 120 jaar gehad, nou kregen ze nog meer, zeven meer dagen om zich om te keren. Nou, het was toch een beproeving van Noah... ...opgesloten in die ark. Wat doe je daar in een boot op het droge land... ...terwijl de zon schijnt? Voor zeven dagen opgesloten in de, boon, in de boot... ...en het was uh, prachtig weer. De kwestie met Noah was... ...dat hij niet op de fysieke omstandigheden reageerde... ...maar hij had een geestelijke instelling... ...die op God gericht was. Er was geen enkele indicatie... Dat de aarde overweldigd zou worden door een stortvloed. In feite, dit was nooit eerder gebeurd. Ook niet in de 600 jaar van Noahs leven. Tot dan toe. Noah vertrouwde gewoon het woord van God. Genesis 6, vers 9 zegt, dit is de geschiedenis van Noah. En wat een prachtige geschiedenis dat is. Dit is de geschiedenis van Noah. Noah was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardige en onberispelijke man. Noah wandelde met Yahweh. Het zou mooi zijn als onze geschiedenis zoals die van Noah zou zijn. Hij is een voorbeeld voor ons. Noah wandelde met God in een perverse samenleving. En dat was de reden dat het hem en zijn familie was toegestaan... ...aan de zonvloed te ontkopen, ontkomen. Als wij Noah's voorbeeld volgen... ...van trouw en volharding... ...en wij wandelen met Yahweh... ...in deze laatste dagen... ...van onze perverse samenleving... ...Yahweh zal ervoor zorgen... ...dat wij ook ontsnappen. De regen begon op de zestiende dag... ...van de tweede maand. Gewoon een zware bui, weet je wel... ...niets aan de hand, dacht men... Echter toen de regen aanhield en een vloed veroorzaakte op allerlei plaatsen, toen dacht men aan Noah en zijn ark. Laat me binnen, Noah! Laat me binnen! De familie van Noah en die van de vrouwen van Shem en Ham en Japhet waren blijkbaar aan de buitenkark, aan de ark, aan het bonzen. Laat me binnen, laat me binnen. Een zware beproeving van Noah en zijn gezin. Genesis 8... Vers 13. In het, het 601e jaar, in de eerste maand, op de eerste der maand, waren de wateren opgedroogd van de aarde. En daarom verwijderde Noah het luik van de ark. En hij zag uit en zie, de aardbodem droogde op. Op de eerste dag van de eerste maand is de eerste Aviv, de eerste van Nisan, het lente, een symbool van de resurrectie. En die ark met de acht mensen daarin was ook een symbool van de resurrectie. Hè? Opstanding. Opstanding, dankjewel. Het zou mij persoonlijk helemaal niet verbazen. Dat Noah zijn gezin en de tienduizenden, tienduizenden dieren in de ark verlieten gedurende de 48ste en de 49ste dag van de oma. En dat op de vijftigste oma, op Shavuot... en ook in een jubeljaar... In Noah in Alterboude als een dankoffer... om een dankoffer te brengen aan Yahweh. Halleluja. Dat is Yahweh's timing. You can see he actually came out... On on if you, if you, als je op, die, op de geschrift kijkt, vers 14... Hij, hij kwam eruit acht weken nadat, nadat de bodem droog was... Hij kwam eruit op de 27e jaar. En dat is de 48e dag van de oma. Maar kijk, die, had drie, die boot die had drie verdiepingen. En kijk eens aan die dieren daar. Die, die krijg je niet maar in een zo uit. hè? <laughs> dat, dat, dat duurt een poosje, weet je wel. En ik denk dat hij er echt wel een paar dagen van nodig had. En toen waren ze er allemaal uit... En toen kon hij dat al te bouwen en het was de vijftigste dag. Het was Shavuot. En het was ook een jubeljaar. Halleluja! <laughs> Juist voordat het koninkrijk van Yahweh definitief opgericht wordt, worden wij net zoals Noah naar een veilige plaats gebracht. En onmiddellijk daarna begint de destructie die in de wereld komt. Zoals de Bijbel dat beschrijft. Een verdrukking die de wereld nog nooit heeft gezien. En de wereld heeft een heleboel kwaad gezien. Een heleboel kwaad gezien. Maar eerst moet er een getuigenis zijn die de hele wereld hoort. En dat is voor ons een teken. Wanneer die getuigenis eruit gaat naar de hele wereld. Dan weten we dat we daar echt heel dichtbij zitten. Kijk maar eens Matthäus 24, vers 14. Je kent dit vers wel, moet je allemaal kennen. En het staat daar, en dit evangelie van het koninkrijk... ...zal in de gehele wereld gepredikt worden... ...tot een getuigenis voor alle volken. En dan, dan, dan zal het einde komen. Niet voor die tijd, dan. Wanneer deze boodschap eruit is, dan zal het einde komen. En dit is tot nu toe nog niet gebeurd. Christendom heeft een ander evangelie verkondigd. Een egocentric evangelie van persoonlijke verlossing. En het evangelie van Yeshua en van de apostels is het evangelie van het koninkrijk. En dat gaat over de vereniging van de twee huizen van Israël... In één huis. En de twaalf stammen van Israël. In één huis. Met Yeshua. Als king. Over dat huis. Koning over dat huis. En dan gaat hij de wereld door dat huis van Israël. Dat huis van groter Israël. Van de persion. Regeren. Halleluja. En dat is de boodschap van het koninkrijk. En dat is het ware evangelie. En dat evangelie. Hey, is niet verkondigd in deze wereld, nog niet. Dat moet nog gebeuren. Maar er zijn tekens, er zijn tekens. Het is, is beginning. En het is fantastisch. En uh, uh, uh, moet je maar eens even denken aan, aan Matthäus uh, uh, 24 vers 14. Uh, en vergelijk het nou eens even met... Uh, um, Genesis 48, vers 19-20. Waar Jacob die, die, die zegen geeft aan de twee zonen van, van Jozef. Hè? En daar zegt, uh, ja, die, die, die staat hier, maar zijn vader weigerde en, en zei, ik weet het mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal groot worden. Nochtans, zal zijn jongere broeder groter zijn dan hij. En dienst nageslacht zal een volheid ...van volken worden. En hij zegende hen te diendagen... ...en zeide, met u zal Israël zegen toewensen... ...door te zeggen, God maak u als Efraïm en als Manasse En hij plaatste Efraïm voor Manasse Dat wil zeggen dat uit de nakomelingen van de schapen van Efraïm... zal een volheid der natieën voortkomen... En in dat perspectief moeten we begrijpen dat de blijde boodschap van het koninkrijk over de gehele wereld gepredikt zal worden. En dan zal de hele wereld de identiteit van het verloren huis van Israël voor de eerste keer ontdekken. De Nederlanders zullen op die tijd dan ook hun Hebraïse oorsprong ont ontdekken. He? Fantastisch, hè? Halleluja, dat gaat gebeuren, Beslisken. het moet gebeuren, anders kan het einde niet komen. Het is het laatste ding wat er moet gebeuren. Nou laten we nu maar eens kijken naar het tweede voorbeeld dat Yeshua gaf in Lucas 17 en vers 28 tot 30. En we gaan nu niet over Noah praten, nu gaan we over Lot praten. We gaan uitvinden wat Lot's lot was. Op dezelfde wijze als het geschiedde in Lucas 17 vers 28 tot 30. Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot. Zij, Zie je weer, hè? zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Maar op de dag waarop Lot uit Sodom ging, regende het vuur en zwavel van de hemel en vertelden hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag waarop de zoon des mensen geopenbaard wordt. Hier zien we dus hetzelfde scenario waar de hele levensweg gaat om materiële, za materiële zaken en om geld. Geld verdienen. Lekker geld verdienen. De mensen van Sodom en Gomorra waren niet bereid hun genotzichtige leven af te zweren. Zij waren slaven geworden van hun platvoerse genoegens. En dat wilde zij niet weten. Dat wilde zij niet erkennen. En zo is het ook vandaag. Lot moest naar een plaats van veiligheid vluchten. De ervaring van Lot maakt meer duidelijk aan ons hoe moeilijk het is om alles achter te laten. En Jezus zegt, als je alles niet achter kunt laten, dan kun je mijn discipel niet zijn. Nou Genesis 19, taai hè? Tug hè? Vind je niet? Lekker taai? Oké. Okay. Genesis 19, vers 3 tot 11. Nou, moet ik even van deze Bijbel lezen. Ik heb die hele kleine Bijbel hier. En uh, ik hoop dat ik het kan lezen. Ik doe mijn best. Uh, het gaat wel. Toen hij echter sterk bij hen aandrong... kwamen zij bij hem in hun, uh, hun intrek... en kwamen in zijn huis... En zij bereiden voor hen een maaltijd en bakten ongezuurde koeken en zij aten. Dus het was gedurende het feest van ongezuurde brood. En, en zij hadden zich nog niet te rusten gelegd of de mannen der stad, de mannen van Sodom, omsingelden het huis van jong tot oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd. En zij riepen Lot toe en zeiden tot hem, waar zijn de mannen die, die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben. Toen ging Lot tot hen naar buiten, maar de deur sloot hij achter zich toe. En hij zeide, mijn broeders, doe toch geen kwaad. Zie toch, ik heb twee dochters die met geen man gemeenschap hebben gehad. Laat mij die tot u naar buiten brengen en doet met haar zoals goed is in uw ogen. Alleen doet deze mannen niets, want daartoe zijn zij onder de schaduw van mijn dak gekomen. Maar zij zeiden, ga opzij. En zij zeiden, deze ene is als vreemdeling komen vertoeven... ...om ons geheel en al de wet te stellen. Nu zullen wij u meer kwaad doen dan hun. En zij drongen sterk op tegen de man tegen Lot... ...en kwamen naderbij om de deur open te breken. Maar de mannen staken hun hand uit... ...en trokken Lot tot zich toe naar binnen... ...en sloten de deur. En de lieden die bij de ingang van het huis waren... ...sloegen zij met blindheid, van klein tot groot... ...zodat ze zich tevergeefs moeite gaven om die ingang te vinden... Nou, kijk maar eens. Wat een situatie, hè? Hier zien we dus hetzelfde scenario, um, uh, uh, waar um, in, in vers, uh, vers 12 um, geeft aan. Yeah, even naar vers 12 kijken ook. En uh, dat zegt dus, uh, toen zeiden de mannen tot Lot, wie hebt gij hier nog meer, schoonzoons of uw zonen? Zie je dat? Uw zonen. Uw dochters, of wie jij ook in de stad hebt, voer hen uit deze plaats. So, het geeft aan de mogelijkheid dat Lot andere zonen, dochters en zwagers had, buiten de twee dochters die met hem waren. Mogelijk had hij ook nog een aantal kleinkinderen. Stel je eens voor dat je hen allemaal moet achterlaten. Wat, Lot en zijn, wat moet Lot en zijn vrouw hebben doorgemaakt? Met zijn schoonzonen was hij gewoon een grappenmaker... Uh, maar de oude man, die nu uit zijn doen, hij, just, you know, hij weet het niet meer. Hè? En je is zijn gevoel van humor kwijtgeraakt. Ga, gaan mensen je niet in die omstandigheden voor gek verklaren? Hè? Dus daar komt Lot aan naar zijn, zijn familie en zegt... Je moet deze stad verlaten, die wordt morgen vroeg vernietigd. Hè? Stel je maar eens voor, iemand komt bij jou op de deurbons... Jou, jouw oom komt op de deurbons en zegt... Je moet Rotterdam, Alblasserdam verlaten... Want Morgen vroeg wordt het vernietigd. Ja, je moet meteen weg. Pak alles, uit, uit, uit. Ja, wat doe je toch. En als, als je dan ook weet dat misschien die man een beetje een probleem met drank heeft. Dan, ja, zie je wel. Uh, Lot smeekte hen mee te komen. Maar zij wilde niet. Lot moest wel zijn familie achterlaten om vernietigd te worden. Is dat niet hard? In, uh, vers 16 maakt duidelijk dat Lot aarzelde. Zeg maar zeven. Uh, hij aarzelde en toen hij talmde en uh, grepen de mannen hem en zijn vrouw en zijn beide dochters bij de hand, omdat de heren hem wilde sparen en leidden hem uit en brachten hem buiten de stad. Duidelijk dat Lot aarzelde en hij stelde zijn vertrek uit, omdat hij gehecht was aan zijn materiële comfort. Hij dacht aan zijn familie, maar ook aan zijn dieren. Uh, wie zou voor hen zorgen? Hij dacht aan zijn zaken, zijn prachtig huis, zijn fijne collectie van wijn in, zijn wijnkelder misschien. Hè? Zijn kostbare voorwerpen die hij in het leven aangeworven had, verworven had. Misschien had hij een schoothondje, ik weet het niet. Fikkie, Fikkie Worst. Een groot deel van zijn leven had hij in deze stad in, met zijn mooie, mooie winkels en gezellige terrasjes doorgebracht. Hè? Moet je die mooie winkels en die gezellige terrasjes nou achterlaten? Vraag jezelf eens even af, ben jij daartoe in staat? Zou jij het kunnen doen? Dat is een goede vraag. En dan um, lees, uh, lees uh, vers 17 en 23 tot 23 maar. En je ziet wel zien, dat Lot, Lot wilde helemaal niet naar de bergen vluchten. Maar in het kleine stadje Zoar verblijven. Het yeah. was gewoon een compromis. Maar Yahweh allowed it. In his mercy, he allowed it. Ja, yeah, toegestaan. Hij heeft uh, het yeah. toegestaan. Dank je. En uh, Lot was gewoon, uh, zoa betekent absorberen, of verslinden, of verdelgen. So zoa, uh, not een goede naam, yeah? hè. En Lot was zeer materieel, te zeer materieel en aan de streek gebonden. En hij vroeg toestemming om in zo'n te verblijven. En dan zie je uh, in de, uh, in de uh, geschrift van 24 tot 30, zie je dat de vrouw van Lot achterom keek. En ze veranderde in een zoutpilaar. Het Hebraïse woord voor zoutpilaar betekent verdwijnen. En, en dus, uh, uh, zij bekeem geen zoutpilaar, Lots vrouw, zo'n pilaar van zout zo hoog. Dat gebeurde niet. Maar het zei, de, de, de zoutcrystals, de, de, de, de zout in haar lichaam, de zoutcrystals in haar lichaam, was het enige wat overbleef. En dus op de grond was een klein kringetje van zoutcrystals waar, waar, waar, waar, waar ze had gestaan, weet je wel. En ze was verdwenen. Ze dacht misschien aan de kleinkinderen die ze achter had gelaten. Het kostte haar haar leven. Wat een prijs moest Lot betalen om te overleven. Zijn vrouw, zijn zonen de, en getrouwde dochters, zijn schoonzonen en zijn kleinkinderen. Alles vernietigd. Lot was een schatrijke man, een groot grondbezitter, met veel invloed als een rechter in Sodden. In Lukas 9:62 62, uh, Yeshua zegt, maar Yeshua zeide, niemand die de hand van de van de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hen ligt is geschikt voor het koninkrijk gods wel keihard vind je niet wel keihard dat noemen we taaie liefde dat is een liefde zoals pruneren en wassen een liefde die je op proef stelt ja je kent de uitspraak wel als het te heet is in de keuken dan moet je er maar uit onze roeping is alles of niks Compromis zit er niet aan. We moeten de gewoonte om achteruit te kijken loslaten. Ja, het is moeilijk om onze gehechtheden los te laten. Maar wanneer we deze beproeving doorstaan, tonen wij aan Yahweh waar ons hart nou eigenlijk is. Het voorbeeld van Lot is voor ons een zegening. Er is een duidelijke relatie tussen wat in Sodom en Gomorra gebeurde en onze maatschappij voordat Yeshua terugkeert om zijn koninkrijk te vestigen. Lees het nog maar eens een keer in, in Lucas 17, 29 tot 30. Maar op de dag waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag waarop de zoon des mensen geopenbaard wordt. De meeste gelovingen zullen de beproevingen niet doorstaan. Zij zijn uitgenodigd om naar een veilige plaats te gaan. En zij weigeren en zoeken allerlei excuses om zich te rechtvaardigen. Dan gaan we eens even kijken naar sommige van die excuses. En dan zien we wel dat die excuses allemaal met de met materiële wereld te maken hebben. Moeten we even naar Lucas 14. Lucas 14. En daar staat in vers 15. Die gaan we daar even lezen van 15 tot 24. Toen, toen iemand van de disgenoten hoorde, oh dankje, <laughs> zeide hij tot hem, zalig wie brood eten zal in het Koninkrijk Gods. Hij zeide tot hem, iemand richtte een grote maaltijd aan en nodigde velen. En hij zond eens zijn slaaf uit tegen het uur van de maaltijd, om tot de genodigden te zeggen, komt, want het is nu gereed. En zij begonnen zich allen opeens te verontschuldigen. De ene zeide tot hem, ik heb een akker gekocht. Kopen en verkopen weer. Hè? Ik heb een akker gekocht en ik moet die noodzakelijk gaan bezien. Ik verzoek u, houdt u mij verontschuldigd. En een ander zeide: ik heb een vijf span ossen gekocht. En ik ga die keuren. Ik verzoek u, houdt u mij verontschuldigd. Weer een ander zei, ik heb een vrouw getrouwd. En daarom kan ik niet komen. En de slaaf kwam terug en berichte zijn heer, deze dingen. Toen werd de Heer des huizen tonig en zeide tot zijn slaaf: Ga aanstonds de straten en stegen der stad in, en breng de bedelaars, en misvormden, en blinden en lammen hier. En de slaaf zei: Heer, wat gij hebt opgetragen is geschied. En er is nog plaats. En de Heer zeide tot slaaf: Ga de wegen en de paden op, en dwing hen binnen te komen, want mijn huis moet vol worden. Kijk maar eens, hè. Allemaal verontschuldigingen. Denk aan de dag van Noa, de dag van Lot en de, dag, de komende dag van Messias. Dat je, waardig, bid dat je waardig bent om gerekend te worden tot de uitverkorenen van de laatste drieënhalf jaar van deze tijd. Wat is er in je gedachte? Waarop ben je georiënteerd? Zie je de geschreven woorden al op de muur van deze wereld? We Ga weer eens even naar Lucas Lukas 17. Daar zijn we veel geweest en daar gaan we nog een paar keer naartoe. Lucas 17, vers 31 tot 37. Wie op die dag op het dak zal zijn, terwijl zijn huisraad in huis is, ga niet naar beneden om het te halen. En wie in het veld is evenzo, hij keren niet terug. Denkt aan de vrouw van Lot. Ieder die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die het verliezen zal, die zal het vernieuwen. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in één bed zijn. De een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met malen. De ene zal aangenomen, de andere achtergelaten worden. Twee zullen op het land zijn. De een zal aangenomen en de ander achtergelaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot hem, waar heren? Hij zei tot hen, waar het lichaam is, daar zullen ook de heren zich verzamelen. Nou, let op de context. Het is nog niet de tijd dat de uitverkorenen van Messias hem in de lucht zullen ontmoeten. Het is voor die tijd. Denk aan de vrouw van Lot. Daar is de context. Zij is een waarschuwing voor ons. Haar hart was niet gericht op het koninkrijk van God. Wij dienen met Gods hulp te leren te sterven aan onze fysieke en materialistische behoeften. Als je verslaafd bent op de tv, dan moet je die verslaving overkomen. Het kan me niet schelen waar je aan verslaafd bent. Iedere verslaving moet je overkomen met de help van Yahweh Elohim en His Ruach Hakodesh. De ware Talmudim van Yeshua zoeken allereerst het koninkrijk... ...van Elohim en zijn rechtvaardigheid. Dat is het criteria. Er is maar één doel waardig om te leven. Dat is de vestiging van het koninkrijk van God hier op aarde. Openbaring 12, vers 6. En de vrouw vluchtte naar de woestijn... ...waar zij een plaats heeft... ...door God bereid opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden. 1260 dagen is 3,5 jaar. Noteer je onderhouden worden. Noteer je een plaats door God bereid. Een veilige plaats door God bereid. We worden onderhouden. De vrouw van openbaring symboliseert de de, de de, het lichaam van Messias. Ook de bruid van Messias. Zie ook vers 11. En zij zei. En, en, en zij hebben hem overwonnen. Dat is de bruid van Messias. Door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad. Tot in de dood. Hier hebben wij bevestiging. ...dat wij 1260 dagen in een plaats van veiligheid worden gebracht. Diegenen die uitverkoren zijn, volledig betrokken dat we in 3,5 jaar... ...in een plaats van veiligheid in de woestijn gebracht worden. Door God voorbereid. Die plaats is door God voorbereid. Deze discipelen van Yeshua hebben de fysieke omstandigheden... ...en de materialistische wereld afgezworen... Zij zijn zelfs bereid hun leven te geven en te sterven voor het koninkrijk. Hoe denkt u daarover? Bent u al zover? Of hebt u nog een weg te gaan? Gaan we eens even naar openbaring 12 kijken. Openbaring 12, vers 13 tot 17. En dit gaat over de draak, Satan, de vijand, uh, Satan... En toen de draak zag dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, de vrouw is Israël, de vrouw is het lichaam van Messias, die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats waar zij onderhouden wordt, buiten het gezicht van de slang. Eén tijd en tijden en een halve tijd. Dat is drieënhalf jaar. En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw. Dat is een leger, volgde die, die vrouw. En, uh, en uh, om, om haar door de stroom te laten medesleuren. En de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolgde stroom. Die de draak uit zijn bek had geworpen. En de draak werd tonig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren... tegen de overigen van haar nageslacht... die de geboden van God bewaren... en het getuigenis van Yeshua hebben. En hij bleef staan op het zand der zee. Nou, dat is ook heel erg... Uh, heel erg... Um, powerful, hè? sterk. Het uitverkoren lichaam van Messias... zal opstijgen op de vleugels van een arend, om naar een plaats van veiligheid te gaan... ...in de woestijn, gelijk het volk van Israël onder Mozes. En sommigen beschrijven die plaats die Yahweh gekozen en die Yahweh bereid heeft... ...als een plaats van onderricht. Wij zullen dan een finale training krijgen. Je weet dat Yeshua, wanneer hij hier op de aarde was... ...zijn discipelen ook voor 3,5 jaar tra trainde... Hè? Wij krijgen ook 3,5 jaar finale training. om hoe het koninkrijk te besturen. op de basis van de Torah. Ook zullen daar de twee getuigen zijn. in de geest van Mozes en Elia. En daar spreekt het Boek van Openbaring ook over. in Openbaring 11. En uh, Openbaring 11, vers 3 tot 6. En ik zal mijn twee getuigen last geven. om met een zak bekleed te profeteren 1260 dagen lang. En dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren... die voor het aangezicht van de Here der aarde staan. En indien iemand hun schade wil toebrengen... komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden. En indien iemand hun schade wil toebrengen... moet hij zo de dood vinden. Deze hebben de macht de hemel te sluiten zodat er geen regen valt gedurende dagen van hun profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls als zij willen. Net zoals Mozes en Pharaoh. Zo zal het dan ook zijn. Op de basis van dit woord kan men zich voorstellen dat de twee getuigen een leidende rol zullen hebben in het finale trainingsprogramma. In Lucas 21, vers 36 staat... ...waakt te alle tijden, biddende dat gij in staat moet wezen... ...te ontkomen aan alles wat geschieden zou... ...en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des Mensen. Ja, wij moeten inderdaad waakzaam zijn... ...en blijven bidden dat we waardig bevonden worden... ...om te ontsnappen aan de verschrikkelijke gebeurtenissen... Die komen gaan in de tijd van de anti-Massias. In Lukas 17, 34. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in één bed zijn. De één zal aangenomen en de andere achtergelaten worden. Zie je dat? Eén wordt aangenomen en de andere wordt achtergelaten. Heb je dat genoteerd? Het is Yahweh Elohim die bepaalt wie er aangenomen wordt... En dat hangt, dat hangt af van hoe je met Yahweh wandelt hè? In, in zijn toren. Als je vrouw je smeekt te blijven op die tijd... ...verlaat je haar. Als je man je smeekt te blijven... ...verlaat je hem. Als je kinderen en je kleinkinderen je vragen te blijven... ...wat doe je dan? Als je net een prachtige baan verworven hebt met hele goede vooruitzichten, geef je dan die baan op? Of als je een nieuwe zaak geopend hebt, ben je bereid die zaak achter te laten? Als een van je kinderen een invalide is, en zorg nodig heeft, ga je dan toch weg? De achterblijvers van Noah en Lot, Lots families, werden niet gespaard. Alhoewel, de families... Een grote keuze hadden. Ze waren ze, een grote keuze. was bij hun voorgelegd voor vele jaren. Maar ze wilden die keuze niet aannemen. En ze waren stug. En uh, niet, niet leerbaar. En, en, en ze wilden niet gaan. Dus daarom moest Noah. En daarom moest Lot ze achterlaten. En ze werden vernietigd met al de anderen. Denk maar niet dat de achterblijvers de achterblijvers van jouw familie... gespaard zullen worden. Dat is een hele... sobere gedachte. 2000 jaren geleden... hebben de Nazarenen... de toren onderhoudende volgelingen... van Yeshua... zo'n situatie ook moeten ervaren... in Jeruzalem. Kijk maar eens naar Lucas 21. Het staat er daar waarbij. Er werd geprofeteerd daar. En het gebeurt ook nog wel een keertje hoor... Want Profezie is altijd uh, tweevoudig en soms uh, drievoudig. <laughs> de vervulling, uh, dus de, de eerste vervulling, de tweede vervulling en soms de derde of de vierde vervulling. met, met, met de profecies van, van de Bijbel. Maar hier staat dus in, in Lucas 21 van vers 20 tot 24: Zodra hij nu Jeruzalem door leger, legerkampen omsingeld ziet, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laat dan die in Judea zijn vluchten naar de bergen... ...en die binnen de stad zijn de wijk nemen... ...en die op het land zijn er niet binnengaan, ...want dit zijn de dagen van vergelding... ...waarin alles wat geschreven is in vervulling gaat. Wee de zwangere en de zogende in die dagen... ...want er zal een grote nood zijn over het land... ...en toren over dit volk... ...en zij zullen vallen door de scherpte des zwaarts... ...en als gevangenen weggevoerd worden... ...onder alle heidenen en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden... totdat de tijden de heidenen vervuld zijn. Nou, de Romeinse veldheer Cestius had de stad van Jeruzalem in zijn greep. De hele stad was omsingeld met zijn legioenen. De stad werd door een cirkel van staal omsingeld en ontsnapping was onmogelijk. Nog één duw en de stad zou vallen tot de woedende raakzuchtigheid van de Romeinse soldaten. Flavius Josephus geeft in zijn Joodse oorlog boek aan dat in het jaar 66 een waarschuwing was gegeven op Shavuot. Toen de priesters een aardbeving voelden, hoorden zij een stem die zei, verdwijn van hier, verdwijn van hier. Nou, dat is de officiële geschiedenis van het Joodse volk. En het staat in het boek van Jozefus, verdwijn van hier. En toen meteen, voor een onverklaarbare reden, trok het Romeinse leger zich terug. Vijf kilometers of vijf mijl terug. En zette zich op, op de berg Scopus. En lieten de hele uh, Jeruzalem, de ontsingeling van Jeruzalem, open. En dat gaf de kans om de getrouwe Nazarene, volgelingen van Yeshua, om te ontsnappen van zekere vernietiging. En volgens Josephus, eh, 10% van de bevolking van Jeruzalem werd op die manier gespaard, gedurende de, deze drie dagen. We weten allemaal wel wat er nadien met Jeruzalem gebeurde. De tempel werd totaal vernietigd en miljoen, eh, 1 miljoen Joden werden gekruisigd buiten de muren van de stad. Wij zullen ook een woord, wanneer die tijd komt, wij zullen ook een woord ontvangen om te vluchten. Luister je dan naar die stem. Ga je dan. Denk je dat je dat kunt doen? De belofte is dat God ons beschermen zal. Hij belooft ons te redden. Hij gaat ons ergens verbergen. En hij bewaart ons van de komende benauwdheid van Jacob. Dat belooft hij. En terwijl wij daar in die plaats van veiligheid zijn... belooft hij ons te onderhouden. En wij zullen ook speciaal onderricht krijgen... in voorbereiding van onze koninklijke en priesterlijke rol... Na de orde van Melchizedek. In het koninkrijk van God. Baruch Hashem Yahweh. Halleluja.